...journaal. De politie onderzoekt of er bij de ontploffing in Borculo gisteravond sprake was van opzet of een fout. In een tankwagen op een fabrieksterrein van Friesland-Campina kwamen gevaarlijke stoffen met elkaar in aanraking. Daardoor explodeerde de tank. Er kwamen oranje rookwolken vrij die in de lucht verdampten. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gevaarlijke stoffen op de grond terechtgekomen. Bij de ontploffing in Borculo raakte niemand gewond. Patiënten met diabetes type 1 kunnen worden genezen met gekweekte stamcellen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van een internationale studie. In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen diabetes type 1. De meeste patiënten kunnen hun bloedsuikerspiegel redelijk stabiel houden met medicijnen. Maar een kleine groep was lange tijd afhankelijk van bijvoorbeeld stamcellen van overleden donoren. Uit het onderzoek blijkt nu dat ernstig zieke diabetespatiënten ook kunnen genezen met cellen die in een laboratorium zijn gemaakt. Bij een protest tegen massatoerisme in mexico stad zijn winkels geplunderd en toeristen aangevallen. De demonstranten zijn boos omdat ze vinden dat de vele toeristen ten koste gaan van de leefbaarheid in de stad. Sinds de coronatijd komen vooral vanuit de Verenigde Staten veel toeristen naar Mexico, waardoor de huren flink zijn gestegen. De Australische acteur Julian McMahon is overleden, dat heeft zijn management bekendgemaakt. McMahon werd onder meer bekend door zijn hoofdrol in de tv-serie Nip Tuck over twee plastic chirurgen. Ook speelde hij in de superheldenfilms van Fantastic Four... en de series Charmed en FBI Most Wanted. Julian McMahon overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 56 jaar. Het weer veel bewolking, af en toe wat regen. Het wordt 21 graden. In het zuidoosten eerst nog wat zon. dan kan het 25 graden worden.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. De files... bij ZFM. zijn bijna opgelost. Dat is goed om te weten. Straks hebben we het onder andere over... Ja, uh, een of andere schat. Jazeker. Er zat heel veel, heel veel goud bij. Echt ongelooflijk veel goud. En wat dit gebeurde. Precies, dat is wel belangrijk, want die werden toen geïntroduceerd in 1946. Eerst of yes, going back to the zoo. It's easy to say no. We quiet night The flowers of the moon Kiss the sky And I hypnotize the right Ze bestaan niet meer. Going back to the zoo. We zijn opgegaan in Juli in de nieuws, zou je denken? Dan lijkt het wel verdampt veel op zich. Dit is de fact scenes. vind ik ook zoveel lijken op de hewilis unden Ja, dat is gewoon inspiratie, geweest voor heel veel beentjes. Dit was uh, Charlie... Ja, Ben die uit Amsterdam komt natuurlijk ja. vlakbij. Ja, kan niet anders. Arters hebben gewoond natuurlijk, Het lijkt nou, me wel. En daar heb je een keer een zien op een kijkje in het verleden. Nee. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker, we kijken naar de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? We gaan terug naar, wat was het, 1917... De, de aardappelopstand uh, in Amsterdam. Op 28 juni 1917 was er geen pieper meer te krijgen op de Jordaanse groentemarkt. En de vrouwen die die piepers moesten kopen, die waren woedend. Want er zou maanden een nieuwe aardappelbom komen, maar die kwam niet. Want het was distributie natuurlijk. Ze waren kwaad. En toen ging het gerucht dat er een schuit lag op de Prinsengracht met aardappels bestemd voor het leger. Zij naar die Prinsengracht en inderdaad, die schuit lachte. 200 zakken van 17,5 kilo. Dat is een halve mut, u weet dat. Lagen daarin. <tiedacht> en zij hebben die meegenomen, die, die, die zakken. Er was maar één agent die met een sabel probeerde de vrouwen ervan af te slaan, maar dat lukte niet. En dat was het begin, die plundering van het zogenaamde aardappeloproer. Dat heeft tot 5 juli geduurd. Er zijn ook nog stakingen bijgekomen. En meer plunderingen. Inspecties van pakhuizen en zo. En 5 juli is het Uiteindelijk neergeslagen op het Haarlemmerplein. Tien doden, 114 gewonden. Tot gevolg. En dat vond midden in de Eerste Wereldoorlog plaats. In die Eerste Wereldoorlog, waar Nederland overigens niet aan deelnam. Ja, precies. Nou goed, de het, op, het, uh, ja, oproeren van uh, de aardappels, omdat ze bijna niet uh, te vinden waren... gingen mensen opstandig worden. En dat werd echt een slag, hoor. Dat was niet uh, misselijk. Goed, vertel. Ja, ja. ja. Nou, ja. ja, De eerste rijstrook van de Gaasperdammer Tunnel wordt op de A9 door, uh, officieel geopend door Cora van Nieuwhuis. Nou ja, de drie kilometer lange tunnelbuizen liggen half verdiept in een bak. En daarmee is het de langste landtunnel van Nederland. Nou ja, op de Gaasperdammer Tunnel ligt, het, uh, ligt een park, dat is het Braza Park. En dat is een, een stadspark, uh, bestaat uit, uh, is twee kilometer lang. En het park verbindt de wijken Gasperdam en de Bijlmermeer. Mm. Kijk, ik, kijk hier, ik zie een hele oude wagen hier ja. op de monitor. Ja, het is in 1865, dus dat is echt, uh, nou, ik 160 jaar geleden zo'n beetje. Ja? Daar, toen werd de eerste maximumsnelheidswet doorgevoerd in Groot-Brittannië. Oké. Okay. En ik zit even te kijken van hoe lang was het dan, maar het, het werd... Uh, je had namelijk uh, de patent op de Car Benz Motorwagen En uh, de, de snelheid, uh, snelheidslimiet was 4 mile per hour. <laughs> Oké, okay, kijk, dat zijn ook... Dus, uh, Zeven kilometer per uur of zo. Zeven, ja. acht... Uh, dus Carl Benz die heeft toch de auto uitvonden. En uiteindelijk Bertha Benz is voor het eerst met die wagen gaan rijden... Geloof, om een beetje te gaan proberen van... Ja, werkt dat ding nou wel? Die moest halverwege alleen werk paraatjes Het lijkt wel een trapkar, als je zo kijkt. En het is eigenlijk gewoon een paardenwagen zonder, zonder paard. Dat ja. is het eigenlijk. Ja, elektrische is de fiets gaat staan. harder. Ja, dat, ja, je kan lopend ga je hem nog inhalen, zeg maar. maar. goed, je hoeft er niet te bewegen. Net als de elektrische fiets. Je hoeft niet de inspanning te leveren. Goed, 1957 de de Fiat 500 die uh, wordt uh, geïntroduceerd. Hier Fiat 500. Here it is. A big car in miniature was the well-deserved slogan of the Topolino in 1936, and it's more than ever deserved today by the new 500. Ja, zeker. Called... Je had al de Fiat 600 en die was al een klein, die was groter. Dus ze wilden eigenlijk zo, zo klein mogelijk auto presenteren, maar zo min mogelijk staal ging vandaar dat het dak ook van linnen was. En was je ook lichter. Minder wegenbelasting te betalen. Natuurlijk. En dat was vooral populair in Italië. Want dan kon je door die kleine, smale straatjes. En ook met parkeren. Oh, zo makkelijk. En uiteindelijk tot en met 1965... Want dit was 1957 wat hij op de markt kwam. Tot 1965 had je de Suicide Doors. En Suicide Doors betekent dat die Zeg maar open ging en dat hij dan meteen windvang, oh. <laughs> rijende voort, dat je er ja. zo uit kon vallen. Ja. Daar hebben ze dus later omgedraaid. Dat was toch wat veiliger, zeg maar. Goed, vertel nog meer. Ja, in, uh, vandaag in 1946 uh, wordt de bikini geïntroduceerd. Nou, ge twee mannen, dat waren Jacques Haim en uh, Louis Reard, die uh, uh, wedijverden om het kleinste bad nu te maken. Nou, het resultaat is dan uiteraard de, de, de bikini. En, uh, maar al snel na de lancering wordt de onthullende zwemkleding daar in verschillende landen verboden. Ja, vooral, ja, want de navel... Hè? In het begin, de eerste uh, versie, was de navel wel bedekt. Klopt. En later kwam je bloot. Dus dat was nog wel heel erg. Klopt, klopt, klopt. En dat kwam natuurlijk ook allemaal door dit, hè? Amen. Nee, het kwam door dit. Een paar dagen eerder. Ja. Op het eiland. Klopt. De explosie. En toen hebben ze, hebben ze dat genoemd in een stukje kleding. En het, het, ja, de first bikini was eigenlijk al eerder gezien in de vierde eeuw. Na Christus was je ook al op de markt. Dus oh, zie je ja? allerlei afbeeldingen van vrouwen met oh. alleen een stukje bij het kruis en bij de borsten. Een postzegeltje. Ja, dus ik bedoel, het, het is niet echt iets nieuws. Maar goed, het nee. is ook wel in de. Nou, het is heel populair geworden door Brigitte Bordeaux. En door andere dames die het hebben die zijn gaan dragen, zeg maar. Lotte. Ja, het is gewoon veredeld ondergoed eigenlijk. Ja, wel. in eigenlijk 1950 wel. werd de wet op de terugkeer uh, aangenomen door de Knesset. Denk je, wat was dat voor wet? Je gaf Joden de vrijheid om naar Israël te emigreren... en onmiddellijk staatsburger te worden. En uh, de wet werd echt controversieel toen de vraag was... wie is een Jood? En dat uh, wierp allerlei extra kwesties op. 75 jaar geleden... Ja. Wordt het iets gevierd vandaag? Ik geloof dat Jood, hoef je, dat kan je al vrij snel zijn. Als er één iemand in de familie gelooft van Jood's Zo, afkomst is... Mij dan. mij is dat de moeder. Ja, dat is de moeder en ja, dan ben je het, het van ik moeder op, op, moeder ja. op kind. Ja. Ja. De bloedlijn moet zuiver blijven. Ja. Ja. ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Ja, zuivere mensen, een Arische ras. Oh, dit is wat anders. Sorry, nou, ik zit het uit. Goed. Uh, 1954 uh, werd hij uh, ja, opgenomen. Ik heb het natuurlijk over Elvis. En uh, de, de, de, de plaat uh, uh, That's Alright for Mama. Uh, grappig is dat Elvis met zijn bandleden eigenlijk alleen muziek aan het opnemen waren. En in de pauze zette hij eigenlijk een oud plaatje van Arthur Crump Dump. En dat klonk zo. Ja, Way you do, but that's all right. Is het origineel? Eigenlijk met teksten alweer van een ouder plaatje van uh, uh, Lyman, uh, Blind Lemon Jefferson. Die schreef ook al dat soort teksten. En Elvis die dacht, Oh, wow, kan ik een leukere nieuwe versie van maken? Nou, de Bassist speelde mee. En de andere gast speelde ook mee. En toen zei uh, die gast van Sun Records, uh, uh, hoe heet hij ook weer, uh, Sam Phillips zei van, hey joh, doe het nog een keer, dan neem ik het op. It's alright, mama, just anyway. Op 7 juli waren de singeltjes klaar. En daar hebben we ons uit te delen aan lokale uh, radiostations. En uh, op W. Even kijken, één radiostation waar het heel veel gedraaid werd. Uh, even kijken. Uh, WHBQ, die heeft het in die dag, op die dag 14 keer gedraaid. En toen explodeerde het. Mm. Oh. Het eerste singeltje van Elvis wat groot werd. Ja. Leuk, uh. ik ben in de, in de studio geweest, dus dan. Oké. Okay. Ja, nou, ja, ik... een, ja. Een heupschuddend nummer. Ja. Ja. En dat is een ding wat zeker is. Vandaag uh, was het ook... Uh, dat er een vrachtschip... heeft succesvol aangemeerd bij ISS... in het ruimtestation. In 2015. De Russische Progress 60. En die had dus drie ton aan goederen... voor uh, de Expeditie 44 Astronauten. Oh. Nou, ik weet niet of daar die, die, het lekkere eten bij zat. Dat oh. weet ik niet. Maar het was wel de eerste succesvolle lancering... van een vrachtschip. Na nou, drie mislukkingen op rij door allerlei oorzaken. Oh! Dus dat je dan gewoon. Uh, voer die kant op kan gooien. en allerlei andere dingen die nodig zijn. Nou, nou, nou, voer. Ja, nou, ik neem wel aan dat, uh, dat ze daar wel. Uh... Ja. Leef moeten blijven door uh, allerlei uh, shakes, en weet ik veel. Ja, wat allemaal. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Nu komt er helemaal, die gaat er echt uh, aandacht besteden. Maar daar was nu niet zoveel aandacht aan het eten. Dus als je maar kan overleven. Goed, nog uh, eh, de, ja, eenmaal ja, allemaal. Ja, laatste. laatste. 1981, de eerste parkpop wordt georganiseerd met uh, nou ja, vele optredens. Waaronder Krupo uh, Sportivo en de uh, Golden Earring. De nou, parkpop was lang het grootste gratis toegankelijke popfestival van Europa. Daar kan je ook niet meer indenken, toch? Nee, even een, vraag, over. even een fragmentje. Ja. Het algemeen Haagse comité heeft met de organisatie van een popfestival in het Zuiderpark midden in de Roos geschoten. De Engelse groep The Beat bracht hier een combinatie van punk, reggae, soul en pop. Ja, zeker onder andere treedde er ook groepen sportivo op. Mm -hmm. Er kwamen toen 35.000 bezoekers op af. Uiteindelijk was het 2021 en 2022 door corona niet mogelijk. En in 2023 maakten ze bekend. Ja, dat ze moeten stoppen, want ja, het is gratis. Ja, maat, ze kon het financieel niet, uh, ja. niet het rondbrengen. Dus ja, mensen gingen de straat op om te vragen... vind je het eigenlijk jammer dat ze stoppen? Ja, Park moet blijven. Geeft heel veel mensen energie. Wat vindt u daarvan? Nou, vindt het geweldig? ik vind het geweldig. Ik, ik hou niet van die herrie. Wat vind jij daarvan dat Park stopt? Dat het niet meer terugkomt? Ik is heel zonde. Want wij gingen met onze hele familie... als kinderen en mevrouw... Alles verdwijnt, denkt u? Ja. Ja. ja. ja het is, ja, het lijkt er wel een beetje op. Zeker. Ja. Nou, het geld komt er vooral van de gemeente en die had er geen zin ja. meer in. Dus ja. uiteindelijk is het nou een ander festival in Polen. Dat heet... Je kan het niet uitspreken. Hoedstok. En die is nu momenteel het grootste gratis festival van Europa. Goed, tot zover de geschiedenis. En straks natuurlijk hebben we de verjaardag. En we kijken eerst even wat we op de playlist hebben staan. En dat is deze plaat van... Uh, Girl Group.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 Natuurlijk ook als je een bandje begint en je geen girl band wordt genoemd, Dat je denkt, nee ik wil echt serieus worden genomen. en dit had er natuurlijk ook altijd last van. nou en dan begin je een bandje, noem je dan girl group. ja word je dan ooit serieus genomen. ik weet het niet, maar de muziek vind ik wel vrij serieus. de band heet echt girl group en de plaat heet uh, uh, flink pie. ja flink pie. nou flink, heel flink. goed we kijken naar de verjaardag. wie is de jarig? misschien is er nog een kinderfeestje waar ook wat mensen kunnen optreden. je weet het niet. zeker wie gaat er uitdelen? Uh, Willem, Drees zou jarig zijn geweest, die man is 101 jaar oud geworden, overleden in 1988, vadertje Drees aan het woord. De verhouding in de wereld en de omstandigheden rondom Nederland verkeerd. hebben ze net afgelopen jaar en in het bijzonder nog in de laatste maanden. Ja, hij trekt van, Dree van Drees, dat is natuurlijk ook een uitdrukking om het hier namelijk voor ja, de sociale... Uh, ...wetgeving heel veel heeft betekend. Hij heeft de uh, uitkeringen mogelijk gemaakt. Nou goed, de man heeft heel veel gedaan. Hij zat toen samen met Rutte ook in het kabinet. Achter de regeringstafel zagen we de minister van Maartseveen en Rutte... ...in het veld... Ja, zie. Rutte was er toen ook al bij. Dat is ongelooflijk dat hij destijds ook in de die regering die gaat had. al zo lang mee. Die gaat al zo lang mee. Gewoon samen met Drees heeft hij... Nou, wie is er nog een jarig? Ja, vandaag is Marike de Vries uh, jarig. 53 jaar. Ik ken Marike... Ja? Uh, persoonlijk... Nou, ik heb met haar samengewerkt bij de HEMA. Zonderwege gebak, brood en worsten. Hey, en dat had je vroeger toen nog. Yeah. Ja. Maar wie is Marieke? Nou, Marieke is de Nederlandse journaliste van, de, van het NOS Journaal. Nou, dat is de blonde dame. Ze werkte uh, onder meer voor, voor uh, de Verenigde Staten. Ik denk dat de meesten haar daar wel van, uh, van kennen. Yeah. Ze studeerde journalistiek in Zwolle. En tijdens haar studie liep zij stage bij de KRO en uh, Stadstv Rotterdam. En later werd dat RTV Rijnmond... Nou ja, ze is onlangs, uh, op 20 januari, is, uh, was haar laatste werkdag. Ook de, de dag geweest dat uh, Donald Trump voor zijn tweede termijn werd uh, geïnaugureerd. En ze is nu weer in, uh, in Nederland. En wat ze nu precies doet, weet ik eigenlijk niet. Oké, okay. nou, ze heeft de sporen gewoon verdiept in ja, ja. de journalistieke wereld. Vertel, wie is nog meer jaren? Ja, vandaag is uh, Nick O'Malley jarig. Yep. En hij is uh, de bassist van de Arctic Monkeys. Yes. En hij wordt vandaag ah. iets van uh, 9.40. Ja, weet ik niet. J Jij hebt ernaar gekeken. Van 1986 ja. en 49. Ja. Nou goed. Uh, uiteindelijk is uh, er ook nog jarig iets. Is, is Rosie Mervin. Rosie Murvin, ken je van dit? Ja. Bring, mm. yeah. Bring it back, sing it back to me. Back. Dat deed ze samen met uh, Mark Brydon. En die ja. kwam ze tegen op een feestje. Ja. En toen had ze daar zeg maar een t-shirt aan. En op ja. een t-shirt stond uh, de pick-up line... Do you like my tight sweater? Ja. En toen bracht ze dus in 1995 uh, een debuutalbum uit. En die heette ook Do You Like My Tight Sweater. Mm. Dat stond erop. En uiteindelijk is ze solo gegaan. Dus dan heeft ze echt leuke platen gemaakt, zoals dit. Dat le leuke muziek. Dat lekkere le geluid. Geluid. geluid ook heeft er. Dat lekkere geluid, jongen. Een beetje hezig. Het geluid op de achtergrond vind ik zo leuk. Ja. Een beetje elektronisch eh, overpowered, maar ze had later ook Let Me Know. Let me know lonely, Een frisse tante die nog steeds muziek maakt. Rosine Murphy, en ze wordt vandaag ja. uh, 54. Oh, vandaag is ook uh, Jip Wijngaarden uh, jarig. Denk je, wie is dat? Zij is van 1964, dus uh, ze wordt 59 jaar oud. Ja. Maar zij uh, is Nederlandse actrice en kunstschilderes. Maar uh, haar vader, die had toen gezegd in 1984... Ja, waarom we weer geen auditie voor de toneelbewerking van het dagboek van Anne Frank? En dat werd toen een tijd geregistreerd door Jeroen Krabé. En ja. nou, toen heeft ze echt uh, heel veel uh, dat gespeeld. En het was haar grote doorbraak. En ze heeft nog steeds dat in haar kunst, dat er altijd wel een fragment zit van... dat zij toen uh, dat, uh, dat gespeeld heeft. Iets van, iets van Anne Frank zit er altijd in. Oh, wat mooi. Nou, bijzonder, toch? Altijd kan je altijd mee scoren uh, als ik je een tekst gezien. van Anne Frank hier stelt. wezen ik... wat goedkoop dit! Nou ja. Ja, kom op zeg! Dat vind ik echt nee. Nou, oké, okay, door. Uh, uh. Ik heb altijd nog tekst van Anne Frank in mijn hoofd. Ja. Het heeft zoveel indruk gemaakt. Ja, uh. nou, ja, ik denk dat heel veel mensen dat het hebben. Jazeker, dat heb ik ook, ja. Ik ook. Zeker. Iedere ja, dag wel. weer. Van de Bijbel kan ik echt dingen zo dragen. <laughs> Helemaal geen punt. Nou. Oh, jongens, vandaag is Julie Lewis een jarig. Ja, hij is 75. Oh, echt? Jong. Geworden. Ik vond het zo grappig. Hij heeft in Back to the Future heeft hij verschillende rollen gespeeld. Ja. Hij is onder andere ook die man die dan zeg maar, de band, waar Michael J. Fox dan in speelt, weet je wel, de schoolband, mm -hmm. die mm -hmm. gaat hier dan. Ook, I think it's too loud. Het grappig is dat hij de nummer zelf heeft geschreven voor die auditie, ja, dat is ja. mogelijk. Maar goed, het is ja, een grappige ja, gast. Klopt, ja. en ik ken hem eigenlijk van uh, het nummer uh, in mijn tijd uh, van 19. Oh, een cijfertje weggevallen in de ja? tekst. Denk 1985. Met de hit uh, The Power of Love. En die was natuurlijk van de soundtrack uh, Back to the Future. Ja, klopt. Ja, klopt. Heb je ja. nog geluisterd, mogen, voor de luisteraars? Nee, helaas. Oh. Stond hij. Ja, hij stond niet in mijn lijst, dus ik heb het niet uitgezocht. Ja, hij wordt vandaag 80. Robbie Robertson althans. Hij was 80 in uh, 2023. Toen overleed hij. En je kent hem natuurlijk van dit. Eh. Sweervol. En dan geef ik om die break. Hm? Oh. For me. Ik vind het zo'n schitterend plaatje, dit "Somewhere Down the crazy, crazy River". Hij staat vroeger in de band en de band is natuurlijk echt wereldberoemd gewoon. No Daar is een laat een film over gemaakt, "The Last Waltz" en de regisseur was erg goed met deze Robbie Robinson. en die werd als laatste werd, als enige werd je Toegelaten door uh, de montagekamer. En toen hebben ze de film zo gemonteerd dat eigenlijk Livon Hel, uh, Helborg, uh, die was eigenlijk wel boos. Die zegt: Ja, het, Robbie Robinson hij heeft wel veel betekend voor de band, maar hij is niet de enige die de band groot heeft gemaakt. Dus daar kregen ze echt jarenlang ruzie over. Deze uh, Livon en uiteindelijk deze Robbie Robertson En op het sterfbed van Helmond uh, hebben ze het bijgelegd. Dus nou ja, dat is wel weer mooi. Maar het is een mooi verhaal voor Robbie Robertson Ik heb nog één. Uh, Iemand die jarig is, dat is Shinky Knecht. Ja? Hij wordt vandaag wordt hij 35? Nee, hij is van 1990 of 45. Nou. In ieder geval, hij is Nederlands shorttrekker. En zijn beste afstanden zijn 1000 ja. meter, 1500. Maar hij staat bekend op zijn spectaculaire inhoudacties en het telescoopbeen. Waarmee je soms pas op de streep. ...je concurrenten passeert. Oh ja, dat is steekt het een beetje zo naar voren. Dat ja, ja. Kan zo grappig, zo knullig ook een beetje. Oh, je ja, moet een wel. beetje vooruit steken om te winnen. Maar ja, hij was toen een tijd wel in het nieuws. Was hij toen tegen een kachel aan ja. was gevallen. Ja, hij toen helemaal verbrand was op zijn gezicht, borst en benen en voeten. Dus uh, nou, dit is wel indrukwekkend. Ja, zeker indrukwekkend, zeker. Maar is al zo knullig dat nog een jonge gast een kachel aansteekt. Als ik een sporter kan afzijken, dan pak ik hem. Maar uh, dat, dat hij dan als jonge gast een kachel aansteekt, dat hij dan zelf in de brand steekt, waar dan ze? Zijn kinderen ook bij zijn. Ik heb, een, ik heb een vader thuis, die is 83, die kan gewoon de kachel aansteken. Gast! Ik kan het niet meer, maar want je heb hebt dat nooit hoeven doen. Heb je er benzine bij gebruikt? Dus ging gingen niet ja. snel genoeg? Dus dat is de van hem. Ik ah, vond ja. het echt zo knullig om te horen dat je, je zo'n zo jochje heeft een het trouwen omdat jij dan de kachel niet goed kan aansteken. Ik vond er, gaat hij nog een boek over schrijven hoe je daar om moet gaan? Ik vond het echt te knullig voor woorden. Goed, maar 36 over. past hoor, is hij. Jonkie. Ja, jong jochie. Ja, ik snap het allemaal. Goed, vandaag wordt hij ook jarig. Vandaag wordt hij 48. Je kent hem van dit. It's an honor and a privilege to be here. Yes, sir. Royce da na 5'8. Dat is de rap scene waar wij ons nooit in begeven. Samen met Eminem heeft hij Bad Meets Evil. En dat was wel een leuk plaatje. Rap type, my blood type's s 80's, my 90s was like the Navy, you was like the Brady. Op zweepend. Dit is Eminem. Hij wordt vanaf 48, hij werd door Eminem echt beschreven als een gast die echt de wereld gaat veranderen in de rap scene. Goed, wie nog meer? Ja, dat is Jesse Green, die wordt vandaag 78 jaar. En we denken allemaal, wie is Jesse Green? Nou, dat is een Jamaicaanse Jama reggae uh, muzikant en disco En die had een hit in de jaren 70... En de, de hit was nice en slow, maar scoorde ook meerdere en andere bescheiden hits in de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk. Hij is niet meer zo bekend in Europa, maar uh, daarbuiten is hij nog steeds wel... Uh, nou, wordt het nog wel vaak aardig gedraaid of feest in partijen? Het een partij? was een gezellig nummer. Ik, ja. uh, ik heb er veel op gedanst vroeger. Oké. Okay. Ja. In de discotheek. Ja? Um, Je jij nog één als laatste? Als laatste. ja, ja Edgar Vos uh, is uh, ook uh, zijn geboortedag. Hij was van 1931. Maar hij is al overleden. Hij was een Nederlandse modeontwerper. Oké. Okay. Dat zeg je helemaal niks. Nee, sorry. Hey. Ik zit niet zo in de mode. Ik zit meer in oh. de, de meubels. <laughs> ja. Dus. Nou, het is zover de verjaardag aan het einde van dit muziekje. En straks uh, de uh, Zandvoortse bericht. En misschien nog een verdwaalde verjaardag. Want die hebben we altijd nog liggen. Zeker. Grizzly bears. Ze zijn levensgevaarlijk. Maar ze maken wel mooie muziek. Two piano willen leren spelen. Is dit de makkelijkste akkoord, denk ik? Grizzly Bear en het heette Two Weeks. En de vergelopen twee weken was ik er niet. En nu ben ik weer terug met de race. Die tijd voor de Zandvoortse Berichten. Ja, zeker zondag is de tweede editie van Zandvoort Alive. Elk jaar zijn er drie edities. En uh, het vindt plaats bij Mango Bar Beach. Uh, en uh, dat is uh, gratis, op lucht, uh, zeer populair. Uh, het was uh, 6 juli nu en de eerste keer was het in juni. En toen was het weer een beetje slecht... En nu is het beter voorspeld. Dus het is een mooie line op. Het begint met de uh, DJ's van de DJ-schools. Altijd leuk. Dat kan je even kijken wat uh, ze geleerd hebben. En als afsluit, dit is Ramundo. Ja, die neemt het uh, over. En dan, uh, goed, de laatste is op 10 augustus. Dan mocht je denken van, ah shit, dit weekend kan ik niet. Dan kan je misschien wel op 10 augustus... om de uh, Sandvoort Alive Festival mee te maken. Goed. Ja, op uh, 12 en 13 juli wordt op het uh, Badhuisplein vanaf 12 uur... Tot vijf uur het jaarlijkse, ja, dat noemen ze een krijtfestival. Dat is het uh, Madon madonna Rie Krijtkunstfestival. Uh, wordt georganiseerd door initiatiefnemer en kunstenares Donna Corbani. Nou, iedereen is welkom en deelname is uh, niet, ook wel mooi, niet leeftijdsgebonden. Dus okay. <laughs> oh, ik mag ook! Dus. Ja. Alle drie generaties hier die mogen okay, nou, die ik ik? Even aanschuiven. Ja. Ook lokale en internationale beroepskunstenaars komen prachtig kunst, kunstwerken maken. En uh, weet je, het nou, je kunt je van tevoren een mooie plek bij Donna reserveren via donna.corbani.com. Of je kan haar bellen en uh, inschrijven en gebruik van uh, krijt is... Uh, Gratis. Ja, mooi. Oh, ja. oh, Lekker le le krijten en ja. je geen gezicht te maken. Dat is nee. altijd wel mooi bij haar. Het is altijd een soort krul. Ja. Vandaag is het Skip Zomerfeest. Dat is uh, voor de kleine kinderen van Zandvoort, bij het kinderdagverblijf Pippeloen. En uh, er staat hier geen adres bij. Maar ik neem het er gewoon aan dat het daar uh, bij het... Uh, uh, bij het oude centrum is voor uh, mensen. Ik, er staat geen adres bij. Maar ik ik, ik dus gaan we even kijken bij Pimpeloentje. En dat is daar uh, achter bij uh, Huis in de Duinen. Daar, uh, oh, daar. Ja. ja, precies. Onder die bogen door, en dan links, en dan daar. Ja, en daar rechtsaf. Ja, precies. Zoiets daar. Zo tweede de de de deur. Doe je fietsen daar maar. Leerzame dag van de WNF, zee-oceaan. Een echte pandabeer op het strand. En er uh, waren een kleine honderd kinderen met ouders. En het motto was: de oceaan roept. En het vrijwilligersteam uh, hebben er een actieve dag van gemaakt om de jongste jeugd uh, met je kennis te laten maken met wat er allemaal in de zee leeft. En hoe je daarmee om moet gaan en zo. En Astrid uh, die, uh, heeft het allemaal uh, zeg maar uitgelegd. Onder andere nam ze een schepje uit de branding. En die ging ze dan ontleden. Kijk, dit is een krabbetje. En dit is dit en dit is dat. En zo leerden ze allemaal. En uh, ja, het was de dag dat uh, wereldwijd aandacht was aan de zeeën. De zeeën bestaan uh, 70% van de wereldopvlakte. Dus dat is wel belangrijk om daarbij stil te staan. En daar goed bij om, uh, om te gaan. Lascaré kwam ook nog even een kijkje nemen. En uiteindelijk, ja, we komen terug bij de reuzenpanda. Die stond er op het strand. Leef nooit op het strand, maar goed, houden ze nu wel. Je kon er uiteindelijk nog even mee knuffelen. Oh, oh wat lekker. Oh. Ja. Ja. Nou, daar houden we van toch? Ja. ja, jongens, wat ook misschien wel belangrijk is. Ik weet niet of wij lezers zijn, de luisteraars lezers zijn of naar de biep gaan. Maar uh, je kan nu de biep ontdekken deze zomer voor twee maanden voor 10 euro. En het abonnement stopt automatisch. Dus okay. je kan voor twee maanden lid zijn van de biep. Kun je alles lezen en meenemen <kwijm>. wat je wil voor 10 euro. <kwijm>. Kun je proberen. Vind je het leuk? Kan je daar nou altijd een abonnement achter. Probeer het gewoon maar weer. Ja. Ja, ik denk zeker. Dan ook, zou je dan ook die app kunnen uploaden, dat je boeken op je telefoon kunt oh, lezen? Dat is wel want, uh, Dat zou wel mooi zijn. Want ik, ja. heb, ik ben gewoon sowieso lid. Ja. Ik lees oh, toch wel de meeste boeken op mijn telefoon. Want ja. waar ik ook ben, ja. er is wifi en dan kan ik gewoon lekker lezen. Ja. Precies, je kan uh, een normaal gesprek met je voor. Je zit altijd maar met mijn gebogen. over die mobiele telefoon. Ja, moet je te krijgt dus zo'n knobbel in je nek en zo. Ja, zeker. Het dus. onderzoekt de bouw van een ondergrondse parkeer, parkeergarage onder het De Favoos Plein of die er echt komt, blijft nog een lastige opgave. Hij zou toch ook al komen op de boulevard? Ja, dat is het Vavouwseplein. Oh, dat ]plein. is het, okay, ja. oké. Sorry. Vavouwseplein is eigenlijk uh, het stuk eigenlijk tussen de Rotonde en uh, bouwers Palace. Oké. Okay. Dat is de boulevard de Vavouwse. Ja. En uh, er zijn er parkeergarages sowieso al... voor de mensen die daar uh, in de passage en in die uh, verschillende flats daar wonen. Ja. Dus, uh, maar er zijn wel vijf varianten onderzocht in een quickscan. Maar de eerste... Conclusies zijn niet per se positief. Nou ja, het, gaat, het gaat nog onderzocht worden. Want het is sowieso dat gebied ligt op een hoofdwaterkering. En het zand dat bij graafwerkzaamheden vrijkomt, mag de kering, die hoofdwaterkering, mag niet verlaten. Dus uh, ja. Technisch verhaal dit. Ja, daarom, ik yes. stop ermee. Het lijkt me ook wel onder, het is zeg maar half onder de duin. En de zee komt omhoog om daar een parkeergarage te plaatsen. Ja, dat kan wel lekker vol lopen dan. Nou, dat is het idee. En ook de duim wordt het minder sterk. Nou goed, het zal allemaal wel goed naar gekeken worden. Maar ik, bedoel, ik had het idee dat er in wel wat meer plaats was. Omdat de parkeerkosten wat omhoog gingen. Ja. Gaan ze toch nog weer kijken om nog weer meer parkeerdingen uh, te realiseren. Goed, kinderen omgaan met uh, de risico's in de zee. Elke, uh, elke zomer zijn er incidenten uh, bij stranden, plassen en rivieren. En uh, ja, hoe ga je daarmee om? Uh, uh, elke ouder denkt zo: ach mijn kind kan uh, zwemmen. Ze heeft diploma C. Ze heeft ook een beetje renningsfans gedaan. Ja, dat zal allemaal wel, maar in de zee is het compleet anders. Jolanda van der Poel, die uh, geeft uh, instructies. Sea Clinics geeft zij. En dat is vooral in de leeftijd van 8 tot 13 jaar oud. En dan gaan ze spelerwijs worden, ze, worden ze wijsgemaakt in de zee hoe een mui werkt. Dat je mee moet zwemmen en dan af moet slaan. En, nou, op die manier. en het is een mooie alternatieve gymles, wordt ook wel gezegd. Het staat gepland op 15, 17, 24 en 29 en 21 juli. En 7 en 12 augustus. Ik kijk even op www.swimfunsafe.nl. Het is misschien best goed als je hier in Standvoort woont. En je denkt bij jezelf, fuck, hoe moet ik we weer met die zee omgaan? Nou, deze Jolanda geeft daar aanwijzingen bij. Ja. Aanstaande donderdag, 10 juli... dan is er om 7 uur een cultuurcafé... voor kunstenaars, verenigingen, artiesten en cultuurliefhebbers. En deze keer is het in het Zandvoort Museum. Het programma volgt nog. Maar als jij bijvoorbeeld zelf een culturele activiteit hebt... kun je een berichtje sturen met een leuke foto... naar info -apenstaart .nl. En dan kan je ook aangeven of je misschien een pitch wilt doen... tijdens dat cultuurcafé. Dus kan je heel mooi zingen. Heb je, wil je een gedicht kwijt of iets dergelijks. Ga er okay. gewoon uh, even een mailtje sturen. En dan gaat Hilly kijken uh, hoe en wat. Ja, oké. Okay. Nou, ja. laatste. Ja, Het is, uh, duurt nog even, maar het is goed om het vast aan te kondigen. Vanaf donderdag 31 juli... trekken de Scootmobielclub... de antilopen er weer op uit. Naar iedere laatste donderdag van de maand... Uh, rijden ze een mooie route uh, door de omgeving. Nou, ze starten... Dus dat is wel luxe. starten met koffie en thee. Om kwart over 1 bij de pluspunt... En waarna ze samen gaan toeren tussen half 1 en 4 uur. De kosten bedragen 3,50 euro per keer. Eerste rit is gratis. En uh, ja, kijk even, of, kijk even uh, op internet of anders in het Zandvoort. Want daar staat een telefoonnummer. Uh. Nou, mooi. Goed. is nou, zover ja, uh, de uit uit voor Jolande. Want ja. ja, wie is er jarig en welke... Nick O'Malley is vandaag jarig. Ja. Hij wordt 49. Hij is de bassist van de Arctic... Young? Nee? Voor wie huh? ja het? Huh? Arctic? Arctic. Ja, Arctic Monkeys. Ja, Arctic Monkeys. En uh, ja. dit, uh, dit nummer, hiermaar zijn ze eigenlijk doorgebroken. Het heet I Bet You Look Good on the dance Weet sport. je wat ik, wat ik ervan vind? Mag ik u eerlijk zeggen wat ik hiervan vind? No? Apenkool. Zeker? Ja? Nou, start cool. maar. Allee, start start de muziek hem, maar. Ik ben me nieuwsgierig. Uh, Arctic Monkeys, uh, Bet You Look Good on the Dance Floor. En ze hebben zoveel nieuwe hits gehad. En momenteel hebben ze ook alweer een nieuw album uit. En het, het, het, momenteel lijkt het meer een beetje op Franse uh, chansons in een Engelse uitvoering. Moment voor een show. Mag ook wel eens een keer. Pak hem. Je hebt hem uitgezocht, hè? Lekker. Waar is de pit? Surprises me as I- Sending me to despair. With our sound, yeah, you're calling me. And I don't think it's very fair. Your shoulders are frozen. Oh, but you're an explosion. Your name is a ...van keuze dit. Je ja, ja. ah, ziet het aan te Wat de fuck heb ik uitgezocht? Ja, ja research. Dat is heel, heel belangrijk. Goed, De Arctic Monkeys, dit was een van de eerste hits die ze hadden. A bet you look good on the dance floor. Het grappige is, ja, van die uitslovertjes, weet je. Ik, ik heb ze ook op de avond. Van die mannetjes die oh, ik moet helemaal de blitz pakken. Maar nee, nee, hallo, het is de vrouw. De vrouw die de blitz maakt, weet je wel. En jij stuurt haar aan. Je mag ja. best wel even een, een solootje doen. Maar daarna pakt de vrouw hem weer. Hè. En je hebt van die mannen die lopen zich uit te sloven daar, jongetje. Je denkt van, doe even een man. Maar goed, de Arctic Monkeys hebben al heel wat jaartjes muziek gemaakt. Je zou denken, wat maken ze tegenwoordig nou voor muziek? Nou, tegenwoordig. Don't get emotional! Is ze ook, de Arctic Monkeys? Oh. Oh, easy, uh, easy, lazy. Ja, de zanger Is heeft the... een beetje te veel aangekregen, denk ik. Dat hoor je wel vaker. Dan gaan ze hun emotie meer tonen. En je moet de band daar dan voldoen. En dan gaan ze uit elkaar. Nou, vaak zit dat wel erachter Dan Eigenlijk denken ze, nou, ik ben helemaal zat in die weken troep. Nou goed, dit is dus de laatste plaat van de Arctic Monkeys. Van ja, alweer die een had jaar ik geleden. moeten kiezen. Dat ja, was meer mijn stijl geweest. Dat was meer jouw keuze geweest. <laughs> zeker, zeker. Goed, we kijken nog even de wereld ja. in. Wat kunnen we melden? Ja, in uh, Groot-Brittannië... daar uh, staan Britse archeologen voor een raadsel... naar de vondst van ongebruikelijk grote schoenen. Waarschijnlijk zijn ze uit de Romeinse tijd... Ze zijn ontdekt in het graafschap Northumberland. Want daar hebben ze verdedigingsgreppels uitgegraven van een Romeins fort. Ja. Het gaat om 32 leren schoenen, waarvan 8 met de Britse maat 13 of 14. Dat is dus de Europese maat 48 of 49. Zo, toch reuzen? Ja, dat zijn echt reuzen. En van ja. ongeveer 5000 schoenen had slechts 0,4% maat 13 of 14. En uh, dit, de grootste schoen was dus 32,6 centimeter lang. Nou ja, de archeoloog zegt zelf ook van... nou ja, het moet maar aan te nemen dat iets te maken heeft met de mensen die hier woonden. Dat ze grotere voeten hadden. Maar ik denk ook wel eens, hè, Je had natuurlijk de Noormannen en zo en de ja. vikingen. Die kwamen die kant op. En Engelsen zijn niet zo groot, maar die vikingen... die hebben toch voor een heleboel nageslag gezorgd waarschijnlijk. En dat ze daardoor van die grotere voeten hebben. Die hele lange noren, die ja, zijn natuurlijk wel ja, ja, ja. grover gebouwd. Ja, als je, als je op, op reuzen zoekt... dan krijg je altijd van die hele vage filmpjes van... Van, van skeletten die ze hebben begonnen van hele grote mensen. die dan al vijf koppen groter ja. zijn dan een normaal mens. Long John, en die, daar hebben we ook een graf gezien in Ierland. Long John. Die was zo long, die John. Ja? dat zijn benen dus, uh, eraf gehakt waren en die lagen ernaast zo. want hij paste niet in de kist. Oké, okay, de had... kisten waren te klein. Okay, dus dat ook niet... dat die, van die lange mensen waren daar. Ja, klopt. Ja, ik weet van een paar voorbeelden. Dat ja. hebben we hebben ooit in het programma wel gehad. over echt een hele lange gast. Maar ja, ja, ja, kom, dan maak je toch wel een grote kist, zeg maar. Ja, lijkt ja. me ook. Maar ja, misschien oh, hadden ze geen. Doe do, dan gewoon uh, crematie. Lijkt me handig natuurlijk. Ja. Maar in het gebied waar, waar, waar die schoenen zijn bewaard gebleven. Het komt door de bodemgesteldheid. Want er zit heel weinig zuurstof in. Waardoor het leer nauwelijks vergaat. Ook okay. bijzonder. Het lijkt me toch wel grappig om zoiets... Klein detail. Te, dat je denkt van, of zal het gewoon zijn dat ze heel grote schoenen droegen. Om indruk te maken. Dat ze helemaal niet van hun grote voet hadden. Maar dat was een extra grote schoen aan. Dat is die hele grote pedeskoker zeker. Ja, ja, ja. Ja, om gewoon, indruk te maken. Om ja, indruk ja, ja. te maken. Ja, ik denk dat het <laughs> meer geweest is. Nou goed. We kijken nog even meer naar. Ik had nog een verjaardag staan van Tim Kamps. Nou ja, niet alleen Tim Kamps. Maar ook Wartkamp is jarig. Ze worden vandaag 46. Tweelingen uh, die natuurlijk de cabaretgroep uh, Rooiakkers en Kamps en Kamps hebben georganiseerd. En ze hebben destijds in 1998, volgens mij, de publieksprijs en de juryprijs gewonnen. Dus dat is wel mooi. Ze hebben ook met Lubach samengewerkt. En even een klein fragmentje. En Kamps en Kamps zijn twee jongens die toch. Elkaar altijd een beetje een soort wedstrijdje aan, uh, aan doen, zo van nou, ik ben beter dan jou en ik heb hier daar grafiekjes voor. Ik heb de mate waarin jij zenuwachtig bent, heb ik afgezet tegen jouw toiletgebruik. Je merkt vaak mensen, zenuwachtig moesten ze gewoon vaker naar het toilet. Heb ik eens even bij jou naar gekeken en dan zie je, het heeft niks met elkaar te maken. Je moet voortdurend naar het toilet. <lacht> Het is ook leuk om te zien. Goh, cijfers liegen niet, Heel vart? erg leuk, Tim. Absoluut. Heel erg interessant. Ja. Tim, ik heb de kans berekend die aanwezig is dat jij tijdens deze voorstelling over de rij heen kotst. Die kans heb ik berekend in een klein grafiekje gezet. Hier, KK, kanskots. Dan zie je eigenlijk dat die kans constant in ruimschot aanwezig is. Die wordt zelfs een beetje erger naarmate de voorstelling eindigt. Zullen we even uitkijken hier, cijfers liegen niet zo op. Wacht, ik heb jouw leeftijd heb ik afgezet tegen jouw levensgeluk, ja. Leeftijd, levensgeluk. Nou, hier ben je nul. Hier ben je... 80. Dit is je levensgeluk zo hier. Yeah. Dan zie je, je begint vrij gelukkig. Want je, je bent een baby, wat een baby, je? dat kan eigenlijk niet aan je. <laughs> maar daarna is het eigenlijk een rechte lijn naar de dood. <laughs> en zo gaat het een tijdje door met alle opsomming en elkaar de, de loef afsteken, zeg maar. Goed, Tim, uh, Tim en Wartkamp, uh, zijn vandaag 46 jaar geworden. Goed, tijd voor muziek op de zender. En wat dacht je van uh, de, de nieuwe single van Goose, Dustin Hoffman? Frikie muziek in de zaterdagmorgen. Dat was je ook naartoe. Ik Zeg het op. Ik heb even iets fiets nodig. Maar goed. Goose. Het past alleen speelde nog hier in Nederland. En dit is de laatste zanger. Dustin Hoffman. Ook weer een fan van een of andere acteur. Zou zomaar kunnen. Het lijken die gasten van de uh, Waterboys wel. Goed, is de zaterdagmorgen. We kijken nog even naar de geschiedenis. We gaan terug naar 2009. 5 juli 2009, ontdekt door een Britse amateur-archeoloog, Terry Herbert. Maar was de arbeid arbeidsongeschikt. Wat ook een uitkering. Wat zijn metaaldetector. Hij denkt, ik ga het veld gewoon eens in bij Staffordshire. En daar vond hij dus de grootste angolo, noem je ze probleem weer? gouden en zilveren shiervoorwerpen. De grootste ooit gevonden in Nederland. Enfin, in, in, Engeland. Engeland. in Engeland. 1600 voorwerpen bij elkaar. Iets van 4 miljoen bij elkaar. De helft ging naar hem. Naar hem de andere helft naar het eigen eigenaar van, het, van dat landgoed waar hij weg heeft gehaald. Uiteindelijk was hij zelf eerst een tijdje, een paar dagen bezig met de voorwerpen weg te halen. had er iets van, iets van 500 weggehaald. En ik dacht, nou misschien moet ik het toch maar eens gaan melden, want daar liggen wel heel veel spullen. En uiteindelijk is dat ondergebracht in een museum. En het bracht een compleet nieuw beeld over deze uh, Angloze, Saxe. Anglo-Saxe. Hoe oh, Hoe zij uh, functioneerden. Alle wapens die ze er hadden, die waren ook afgezet met allerlei. Uh, mooie stenen en zo. 71 zwaarden, dolkhandvatten. Nou, noem het allemaal op. Het was een bizar iets wat daar gevonden was. En uh, nou ja, dat gaf dus een heel nieuw beeld. Ja, ja. Met, ook met allemaal inscripties. ook... Van, wat was dat nou? Uh, er de, de staat ook: sta op, God! Mogen uw vijanden verdreven worden. En zij die u haten uit uw gezichtsveld verjaagd worden. Je kan het toch even in dat tijd zeggen als je wilt. Maar ik denk niet dat die behoefte er is. Ja, apart gewoon <laughs> dat zoiets in de grond wordt bewaard. En uiteindelijk je denkt, wat, wat, wat, ja, dat neem je dan afstand van destijds. Maar, interessante ja. materie. Die gasten die zijn een keer uh, 2 miljoen rijker. He? Dan Moet hij ja. dan die uitkering inleveren of niet? Weet ik niet denk dat hij het... die, die niet meer krijgt. Nee, die, die krijg je niet meer. Mee. Maar nee. wel leuke uh, wat, wat zie je voorwerpen waarmee je de, de dames misschien wel kan bekoren. En dan oh. heeft hij weer een oh. gezellig onderdak. Ja, ja, ja. ja. Goed. Leuk hoor. Ja, nou ja, jongens. Uh, Zuid-Nederland, uh, daar is uh, uh, de, de vakantie dan ook echt begonnen uh, gisteren. Ja. En de ANWB raadt aan het vakantievirus dan ook af om in de brandende zon in de file te gaan staan op de buitenlandse wegen. Maar dan ga je naar Zuid-Europa, ga je op vakantie. Tuurlijk sta je met je auto in de zon. Tuurlijk sta je in de file. Ja, ja. even een boom opzoeken. Ja, nou, ik zet mijn auto even onder de boom als ik in de file sta. Ja, maar de ja. Uh, nou ja, hoge bandenspanning komt vaak voor. En tevens kan de accu het begeven. En zeker als een auto langdurig in de zon staat... dan komt die, kunnen zelfs dashboard-onderdelen smelten of barsten. Zo, zo. Ja. Dus nou, ze, nou ja, ze adviseren ook wel aan om een uh, all-risk of een uh, beperkte Casco-verzekering uh, uh, vakantie te, uh, uh, nou ja, te laten afsluiten. Goed, Voortegen... nou, even wat tips oh. voor, voor het je onderweg ja. gaat natuurlijk. Dat is zeker waar. Goed, nou, nog, uh, nee, nou, nog, straks nog wat enige berichten. Eerst even kijken wat wij nog meer op de playlist hebben staan. Wat hebben we allemaal voor je uitgezocht? Ja, tiny ik was hem even kwijt. New Balenciaga Viral mass Turned dreams into an empire Self-made success Now she rose with Rockefellers Survival of the riches The city's arms until the fall They're Monaco and Hampton's bound, But we don't feel like outsiders his father but he could never love somebody's daughter football team loved more than just the game so he vowed to be his husband Groepering die opstaat uh, tegen Trump. Nee, deze plaats komt al daarvoor. Dus Trump toch niet aan de macht. Maar ze kan natuurlijk weer opnieuw gaan uitbrengen. Wij zijn de nieuwe Amerikanen. Wij staan op tegen het beleid van ja, Donald J. Trump die natuurlijk nu, ja wat 17 miljoen Amerikanen geen uh, steun aan de meer heeft. Aan Ja, aan de bedelstaf. Gewoon echt het, het, het, het, Medicare wordt bij mal, bepaalde mensen gewoon weggehaald. Oh, echt, dat je denkt... Er ja, zijn de mensen te juichen. Oh, we hebben, we hebben iets bereikt. Weet je wel waarvoor je juicht? Oh, dat weet ik niet. Nou, dat is, uh, misschien zijn ze ook wel uh, aan het stimuleren dat de begrafenisondernemers meer te doen kregen. Die hadden te weinig te doen. Ja, dat is waar. Nou, gewoon, uh, nou, al die oude mensen moeten ook gewoon doodgaan. Ja, ja, dan heb je wat te doen. Maar. Trump, uh, je bent zelf bijna 80. Dus ik ja. denk dat je ook aan de beurt bent straks. Maar ja, goed, hij heeft uh, de schaapjes toch bedrogen met geld. Dus dat hoeft niet natuurlijk. Ja, zijn vrouw eh, is ook illegaal in uh, Amerika gekomen. Ja. Is dat Daar... zo? Ja, die, ja. ja. Uiteindelijk is ze getrouwd met... Zijn vader ook. Zijn okay. moeder ook. Dus ja, natuurlijk. Uh, het zijn allemaal, is allemaal import eigenlijk in Amerika. Ja. ja, het waren de Indianen. Ja, Amerika, Gaan zo ver terug? Het is gewoon een groot importland. Ja. Ja. Heel Amerika moet weg gewoon. Ja, ja. Nou, als we toch over oude ja. mensen zijn. Het Thuishuisproject is een gezellig alternatief voor het uh, verzorgingshuis. Het verzorgingshuis is natuurlijk al lang al weggegaan... want iedereen had recht om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. In eenzaamheid. In eenzaamheid, hm. ja. Wie dat ooit bedacht heeft, die is echt dachtelijk. Want ik had zoiets van... Ik zag toen dat mijn oma van een zelfstandige woning... naar een bejaardenhuis, verzorgingshuis ging. Die zei van, nou oh, dat had ik veel vaker, veel eerder moeten doen. Dit is veel gezelliger. Ja oma, dat hadden we altijd al gezegd. Maar goed, nu gaan ze dus een alternatief daarvoor bedenken. Een soort studentenhuis voor ouderen. Dat zijn echt mensen die dus bewust denken van... Ja, uh, ik kan wel gewoon thuis blijven wonen. En dan af en toe iemand die even mijn uh, steun, uh, sokken aantrekken. aantrekt. Maar het is veel leuker om gewoon wat mensen bij elkaar te verzamelen. De ene is goed in de tuin. De andere is goed in de keuken. De andere is, die kan technische uh, dingetjes oplossen in een huis. Dus nu zijn er echt wel projecten opgestart die daarvoor kiezen. En sommige mensen zijn nog niet eens heel erg oud. Eén is bijvoorbeeld 69. Die zegt van nou, ik doe allerlei technische dingetjes in huis. En iemand anders doet de tuin. Dus op die manier kiezen mensen echt bewust voor het samenwonen. Met de commune weer. Ja, hè, idee. ja eigen slaapkamer. Eigen appartementje misschien. Met een grote woonkamer en keuken erbij waar ze samen koken. Ik vind het mooi. Het sprak mij ook wel aan ja, ja. Okay. Nou, ga kijken. Maar waar is dat een beetje in de buurt? Nou, ja, ik weet niet Was dit, in, dit was in... Ja, precies. Ik haal ik nou je maar naar de ja, dat vertel dan maar na de uitgending. Dan kunnen we het straks. op onze tips, tips geven, ja. tips ja. geven. Uh, in Mexico zijn ze zich helemaal wild geschrokken, want uh, er werd stankoverlast uh, geconstateerd. En toen gingen, gingen autoriteiten gingen kijken en toen bleek dat in een crematorium 381 lichamen aangetroffen waren. Het is bekend wie het zijn, want alle formulieren waarden, maar ze hebben gewoon, die mensen gewoon niet gecremeerd. En uh, de lichamen lagen allemaal in verschillende ruimtes. Er lag zelfs nog een oude rouwwagen in de tuin... waar er stond ook nog een lichaam in. Dat lijkt wel echt zo'n horrorfilm. Nou. Dus uh, een van de bestuurders van het crematorium... gaf zichzelf eerder al aan. En het Openbaar Ministerie verwijt de eigenaren... nalatigheid en onverantwoord handelen. Nou, het is ook uh, qua ziektes en zo is het best heel gevaarlijk. Geld en al binnen, En sap wat de grond in seipelt. Ja, dat, dat kan je daar wel ja, ja, ja, ja, weg het ja. Goed, laatste... Ja, het gaat over de country zangeres uh, Leanne Rimes. Zij uh, stond onlangs uh, bij een optreden en ineens uh, uh, verloor ze haar gebit... Nou ja, een prothese liet tijdens het concert los. Waardoor de 42-jarige zangeres voor een uitverkochte zaal moest improviseren. Nou ja, met knipoog sloot ze eigenlijk af van, uh, naar het publiek van... Als je ze vangt, gooi mijn tanden alsjeblieft terug. Ze oh, lag, lag, lag ook echt in het ja. publiek langs. Nou ja, en ze heeft dus tandproblemen. In 2013 sleepte ze... Haar tand was nog voor de rechter vanwege een medische fout. En nadat ze chronische pijn overhield aan de ingreep. Dat is toch wat? Ja, tandpijn is echt het einde van de wereld. en tandpijn is niet een van de prettigste dingen. Nee, ja, zeker goed. niet. Zeker. Maar misschien was het, een, was het gewoon niet de mooie gouden tand die zich ergens overheen liet... Uh... Oh, dat kan. Wordt een collector's item. Ja, ja. zeker. Die zou ik niet teruggeven. Al die tandjes. Ik, ik moet uh, zeggen, dit was het einde van het radiomegam alweer. We stoppen ermee. Ja. Dit klinkt dramatisch. Nee, alleen voor deze week hoor. Volgende week zijn we er gewoon weer. Tot volgende week maar weer. Ja. Amy's Spock. And it's all about the money. Mooi weekend. Mooi weekend. Mooie week. Ja. Who buys a jacket from a gun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 The time? How are you? Just desperate for money, money, money, money, money, money, money. money. Figured I'd come out while we're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 Zeit together 10 These first dances are really weird Even the ones who were often on often on with the weather of seemed to bond Toxic golden years Is it so unfair Is it so wrong of me to sing these Dit is ZFM Hier hoor je het laatste nieuws uit zandvoort en omstreken